Executoriale maatregelen tegen Nederlandse staat. Inleiding. Van den Wit en Handelende onder de naam Audioraritis, Heeft bij aangetekende brief van 10 oktober 2007 onder meer een grosse van een notariële akte, hierna ook, de notariële akte, aan de deurwaarder doen toekomen. Met het verzoek deze te betekenen aan de schuldenaar, staat der Nederlanden, en executoriale maatregelen te nemen. De notariële akte verleden ten overstand van notarismeester Th. J.M. op de laak. Notaris de Budel, gemeente Kranendonk, op 21 juli 2007. bevat een eenzijdige verklaring van Van den Wit Boer. Onder meer inhoudende dat de staat hem schuldig is een bedrag van 20 euro. Door de gerechtsstuurwaarde belast met de executie van een schuldvordering in notariële akte tegen de staat der Nederlanden. Is een gerechtsduurwaarders kortgeding aangespannen bij de voorzieningenrechten van de rechtbank te de Den Haag in 2008. Dit kan zich voordoen als dit executeren titel, in casu de notariële akte klaarblijkelijk op een mislag berust, het vonnis nadien uitgesproken door de voorzieningenrechter geeft aan dat er sprake is geweest van misbruik van het recht door schuldijzer. Punt 1. Schuldenaar was destijds niet aanwezig bij de ondertekening van de akte. De akte is niet mede ondertekend door de schuldenaar. De voorzieningenrechter heeft verboden de notariële akte te executeren. Punt 2. De voorzieningenrechter voert ter ondersteuning van het vonnis verder nog aan dat de notariële akte de inhoud daarvan, onsamenhangend is. Echter dat laatste is onvoldoende aannemelijk gemaakt onvoldoende gemotiveerd. De executie van de akte heeft destijds op grond van punt 1 geen verder doel kunnen treffen. Het voorgaande neemt niet weg dat schuldijzer de zaak opnieuw aanhangig kan maken bij de gewone rechter. Wordt de echtheid, en of, onjuistheid van een authentieke akte betwist. Dan vermeld artikel 159 lid 1 R.V., een geschrift dat het uiterlijk heeft van een authentieke akte. Geld als zodanig behoudens bewijs van het tegendeel. Algemeen geldt. Dat het tegenbewijs drukt op degene die haar onjuistheid beweert. In een speciale, valsheidsprocedure, bij de civiele rechter. De schuldenaar is door schuldeisers nadien voldoende in de gelegenheid gesteld de inhoud van de authentieke akte met alle middelen rechtens te betwisten. Doch heeft van die mogelijkheid geen gebruik meer gemaakt. Dat het, juridisch, om een niet-betwiste schuldvordering gaat. Daarvan is sprake als uit de houding van de schuldenaar voortvloeit dat zij de vordering niet betwist. De schuldenaar laat wel bij brief van de schuldenaar weten... Ik deel u hierbij mede thans niet voornemens te zijn een valsheidsprocedure aanhangig. te maken. Schuldenaar kent ook geen enkele schuld of aansprakelijkheid. Via de internetpagina van Schuldeiser heeft schuldenaar, later nadat het kort geding had plaatsgevonden, kennis genomen van de notariële akte. Het bij brief ontkennen van aansprakelijkheid en schuld is juridisch ongeldig op de notariële akte. Schuldenaar is daartoe verplicht, zelf, de civiele procedure aanhangig te maken om de notariële akte met alle middelen te betwisten. Schuldeiser kan daarom thans met de notariële akte van de schuldvordering verstek verzoeken bij de civiele rechter tegen schuldenaar.